Hoofdstuk 23 De buit is binnen Het opzoeken van al die honderden zilveren rijders was een moeizaam werk. De vier mannen kropen meer dan een uur op hun buik rond, en toen waren ze ervan overtuigd dat ze geen enkel zilverstuk vergeten hadden. Ditmaal was de burgemeester wel zo verstandig om de jutezak met zijn kostbare inhoud voor enkele ogenblikken aan brilstra in handen te geven zodat die de buit naar boven kon dragen. En toen stonden ze dan buiten, in het nachtelijk duister, zeker wel de laatste keer, dat ze er als echte samensweerders op uit waren gegaan om te zoeken naar een schat. De burgemeester keek vervaardelijk om zich heen, en toen zei hij, Zo, nu vormen jullie drieën dus een cordon om mij heen, en zo gaan wij rechtstreeks naar mijn huis. Denk erom... Wij vervoeren een belangrijk bedrag aan geld, en wij mogen geen enkele voorzorgsmaatregel verwaarlozen. Ach, kom nou, burgemeester, wat kan er nou gebeuren? vroeg Prilstra. Dat kan men nooit weten, antwoordde de burgemeester. Wie kan zeggen welke onsmakelijke individuen daar thans in het struikgewas staan te gluren? Er zijn heel wat onverantwoordelijke bandieten op deze wereld. Huh? Het gaat me koud over mijn rug, zei de veldwachter, maar Brilstra lachte. Nou ja, burgemeester, van al dat gespuis hebben we hier in ondermate toch nog nooit last gehad. Tot nu toe niet, maar men kan niet te voorzichtig zijn. Vergeet niet dat wij een schat vervoeren van... Ja, ik ben benieuwd hoeveel zilveren... Sst, Hannes, de streuken hebben oren, het streukgewas is stil en duister... Wie weet welke slordige rover zich daar ophoudt. Noem het woord niet, Hannes. Zolang wij buiten zijn, spreken wij niet over, over de dingen die wij gevonden hebben. Wij spreken slechts over de... <coughs> <coughs> ja, dat is wel een goed idee, ja, zei de veldwachter. Ja, die burgemeester van ons, die heeft altijd van die goede ideeën, hè. <laughs> uh, ik ben benieuwd hoeveel... <coughs> wij gevonden hebben als we ze straks gaan tillen. Wij zullen het spoedig weten, vrienden, over enkele minuten zijn we thuis, dan gaan wij onze... <coughs> stellen. ''Staat daar nou iemand achter die boom?'' vroeg Hannes. ''Hé, hey Hannes, hou nou op met die flauwe opmerkingen, ik krijg er de rillingen van.'' ''Dat komt anders voor een veldwachter totaal niet te pas. Een rillende veldwachter, hoogst onordelijk. Voor een veldwachter is elke rilling ongepast.'' ''Ja, nou, ik heb er anders ook nooit zo'n last van, Hoor burgemeester. Maar ja, het, het is dat we nou met die hums uh, lopen, hè?'' ''Geen vrees, mannen. Onverschrokken gaan wij op het doel af. Recht naar mijn woning en dan tellen.'' ''Hé, hey, Hannes, zie je nou wel, er staat daar niemand,'' zei de veldwachter flink. ''Nou, er kan daar net toch iemand gestaan hebben, die dan onhoorbaar weggelopen is,'' plaagde Hannes. ''Een kerel kan niet onhoorbaar weglopen.'' die is geen konijn. Ik ben het niet met je eens, hoor Veldwachter. In de eerste plaats heb ik in mijn rijke leven verscheidene malen mensen ontmoet die als twee druppels water op konijnen leken, en voorts weet jij ook wel dat die knul van Fantine sluipen kan als een konijn. Een konijn sluipt niet, hoor, burgemeester. Een sluipend konijn sluipt wel, Hannes, en nu moeten wij niet meer zoveel praten, nu komt het meest stille, het meest gevaarlijke deel van onze tocht, de Holleweg. Zelfs Brilstra kwam nu onder de indruk, maar Hannes zei kalm. Ja, ja, ja, ik hoor die roversen, daar in die bosjes. Uh, Hannes, schijn nou uit, wat heb je daar nou, om hem in zo te laten griezelen, klaagde de veldwachter. En Hannes lachte. <laughs> Ach, veldwachter, dat is toch allemaal maar onzin. Ik wet dat de burgemeester ook alleen maar grapjes maakt. Nee, nee, nee, jonge vriend, nee, ik ben mij bewust van mijn grote verantwoordelijkheid. Ik ben verplicht om deze <coughs> veilig thuis te brengen, men kan niet te voorzichtig wezen. Nou, laten wij anders maar uitkijken, straks dan zien anderen ons nog voor een roversbende aan. Ik bedoel, zoals wij hier lopen, u met die zak in het midden en wij er dan in een kringetje omheen, lachte Hannes. Hannes, heb je mij wel eens goed aangekeken? Heb je dan nooit de rechtschapenheid in mijn kloeke ogen zien stralen? Eh, uh, ja, ja, nou u het zegt, dat heb ik wel eens gezien, ja, antwoordde Hannes. Mooi zo, dat doet me genoegen, jonge vriend. Uh, zo dan, gelukkig hebben wij de holle weg nu achter ons, en nu recht op mijn huis aan. Hé, hey, kijk eens, er brandt nog licht daar. Je hebt gelijk, veldwachter. Het raam van de kleine zijkamer is nog verlicht. Dat is vreemd. Het schijnt dat mijn huishouds nog op is. Heel vreemd. Wanneer ik anders laat thuiskom, dan trilt het hele huis van haar ijverig snurken. Er zal toch niets aan de hand wezen? Wel aan, wij zijn er zo, dan zullen wij het vragen. Kom aan, mannen, hier steken wij het plantsoen over. Maar je mag hier toch niet op het gras lopen? Dit is een bijzonder geval, veldwachter. Voor deze ene maal geef ik als hoofd van de politie toestemming om over het gras te lopen. Volg mij, vrienden. Vader, hoe laat is het nou? Uh, even kijken. Bijna twaalf uur, anders. Zo, zo, al bij twaalf. Vreemd dat mijn huishoudster nog steeds het koele bed niet heeft opgezocht. Enfin, we zullen wel zien. Even mijn sleutels. Uh, ja, hier... De burgemeester ontsloot zijn voordeur en zei, Treed binnen, vrienden. Zo, we zullen eerst deze jutezak hier neerzetten in de hal. Ik zal er dan de wacht bij houden. Dan kunnen jullie je jassen uittrekken en je handen gaan wassen. In de keuken ligt een stuk zeep. Daar hangt ook wel een handdoek. Um, Hannes, jij eerst. Dan kan jij me dadelijk aflossen om de wacht te betrekken bij deze jutezak. Ga maar gauw, jongen. Weldra kwam Hannes de burgemeester aflossen. Zo, burgemeester, ik ben klaar. Nou ga ik wel bij de zak met staan. Goed zo, brave borst. Fijn gedaan, ferme knaap. Nu kan ik eindelijk mijn jasses uittrekken en ook mijn handen gaan wassen. Even later kwam de burgemeester handenvrijvend binnen. Zo dan, wij hebben de buit veilig thuis gekregen. En nu zal ik dan eens even gaan vragen waarom mijn huishoudster nog op is. De burgemeester wilde de deur van de zijkamer openen, maar die was op slot. Nou, Moe, wat zullen we nu krijgen? Waarom heeft ze de deur van de kleine kamer op slot gedaan? Ehm um, Amalia, doe de deur eens open, ik ben het. Ik doe niet open, riep Amalia van achter de deur. Um, wat nu? Wat zullen we nu hebben? Um, Waarom doe je niet open? Ga weg, ga weg, Riesel, gilde Amalia. De burgemeester keek volkomen verbijsterd naar de gesloten deur. Hé, hé, hé, weet jij wel tegen wie je spreekt? Ik ben het, de burgemeester, en doe eens even snel die deur open. Ik doe niet open. Ga weg, ga weg van die deur, gilde Amalia van de andere kant. Dit is ten hoogste vreemd, bepaald curieus. Zou ze wellicht door de warmte bevangen zijn, mompelde de burgemeester, maar brilsta zijn luchter. Nou, ik vind het helemaal niet warm. Ik vind het meer, eh, ja, hoe zeg je dat, eh, een Friese nacht. Zeer curieus. Wat kan het brave mens bezielen? Amalia, voel je je niet goed? Ik voel me best, maar ik doe niet open riep Amalia vastberaden. Ja, maar... maar... maar eh, tschu, waarom doe je het dan niet open? Ik doe niet open voor griezels. Wat is dat nu? Ze zegt dat ze niet open doet voor griezels. Oh, dan vindt ze onzeker griezels. Nou, dat weten we dan ook alweer, zei Brilstra. Ja, maar dit is een raadsel, een bijzonder duister raadsel. De, Amalia, ik ben het, de burgemeester zelf, helemaal zelf. Ja, dat weet ik wel, en daarom doe ik ook niet open. Ik weet het allemaal, alles weet ik. Ik doe niet open, en morgen ga ik weg. Ik wacht op dat het licht is, dan ga ik weg. Ik weet alles, riep Amalia. Klop, klop, klop, getikt, zei de veldwachter. Uh, wat zeg je, veldwachter? Nou, gewoon, ze is getikt. Dat kan zomaar in ene gebeuren. Zo is alles goed, en uh, zo zijn ze getikt. Onzin, veldwachter, volkomende waanzin. Amadia is nu zo'n veertien zo zo jaar bij me, en ze is nog nooit getikt geweest, zoals jij dat wenst te noemen. Goed, ze was nooit zo erg snugger, maar nee, nee, dit kan niet. Hier moet een andere reden voor zijn. — Amalia, doe onmiddellijk die deur open, anders zal ik je moeten ontslaan. — Ik heb mezelf al ontslagen, ik ga weg, riep Amalia. — Maar wat is er dan? Heb je je geld niet op tijd gekregen? — Dat is dik in orde, maar ik ga toch weg. — Was het eten dan de laatste tijd niet goed? Dat zou dan toch je eigen schuld zijn, nietwaar? — Het eten, het is best, maar ik ga wel weg. Ben je dan niet tevreden met je bed? Mijn bed is puik, maar ik ga toch weg. Maar wat is er dan? riep de burgemeester ten einde raad. Als, als u het dan weten wilt, u bent er over. riep Amalia terug. Er viel een diepe stilte, en toen zei de veldwachter, krik wat ik al zei, klop, klop helemaal getikt. De burgemeester zei kordaat, uh, dit gaat zo niet langer, uh, Brilstra, open deze deur voor mij, heb je je gereedschap bij je? Ja hoor, zeker burgemeester, kijk, als u een rover bent, dan ben ik ook een rover, en een goede rover, die heeft zijn gereedschap altijd bij zich. Brilstra maakte de deur zonder al te veel moeite open, en Amalia keek de vier mannen verwilderd aan. Ga weg, ga weg jullie, raak me niet aan. Maar, Amalia, zuster de burgemeester, wat is er, beste kind, ben je ziek, heb je, ja, wat moet ik vragen, wat is er dan? Ga weg, ga weg, ik raak me niet aan, jullie zijn allemaal rovers. Zo, zo, zo, nee, maar, ja, dat is toch groot nieuws, en hoe weet jij zo dat wij rovers zijn? Dat heeft iemand me gezegd, en nou begrijp ik het allemaal. Nou snap ik ook waarom of u altijd s'nachts de straat op moest, en waarom u dan urenlang weg moest wezen, en waarom u dan zo laat thuis kwam. Ja, ik, ik heb al die tijd niks gezegd, maar ik heb me urenlang in mijn bed liggen te verbijten. Amalia, jij spreekt niet de waarheid. Als ik laat thuis kwam, dan dreunde steeds het huis van jouw ijverige snurken. Dat kan best wel wezen, maar dan sliep ik net, en nou weet ik alles, jullie zijn een roversbende, ik weet alles, ik weet alles. Wonderlijk, wonderlijk, zeer vreemd, hoogst curieus. Ja, ja, nou ken ik u eindelijk, hè, nou weet ik wie u bent. Nu pas, lieve kind, ik ben hier nu achttien jaar een burgemeester, en daarvan ben jij nu veertien jaren bij mij in dienst als huishoudster, dus je weet nu pas dat ik de burgemeester ben. Ja, dat is inderdaad heel vreemd. Helemaal getikt, hè? Ik ben helemaal niet getikt. Ik weet wat ik weet, iemand heeft het me verteld. Kijk, die zak daar in de gang. Bovens. daar zit het allemaal weer in, hè, wat jullie vannacht weer gestolen hebben. Maar, beste kind, wel zeg, in deze jute zak bevindt zich het eigendom van de gemeente, zei de burgemeester. Of jullie nou roven van de mensen, of van de gemeente, dat is allemaal hetzelfde, riep Amalia op schiddertoon. Helemaal beklopt, stelde de veldwachter nog eens vast. Uh, hou jij nu eens even je mond, veldwachter, beval de burgemeester. Amalia... Jij hebt op mij nooit de indruk gemaakt van een, een, een vreemd meisje. Wat is er met jou aan de hand? Wie heeft jou wijsgemaakt dat wij rovers zijn? Dat zeg ik niet. Dat moet je mij zeggen. Ik zeg het toch niet. Eh, uh, burgemeester, begon Hannes, misschien weet ik het wel. Jij, Hannes, hoe kun jij dat weten? Mag ik het in uw oor fluisteren, burgemeester? Ja, goed, fluister maar. Nou, burgemeester, ik dacht dus zo dat je... Hoe bedoel je, Hannes? Nou, dat hoort uh, de lovening had nog gezegd. Uh, oh, zou je dat echt denken, Hannes? Ja, want volgens mij is de vrees dat het is. <laughs> oh, <clears throat> um, Amalia, heb jij die praatjes... Van die jongen van Fantine. Dat zeg ik niet. Ja, ja, je krijgt een kleur. En die kleur ken ik al veertien jaar. Dus die knaap van Fantine, die heeft jou wijsgemaakt dat wij rovers zijn. Geweldig, zegt die jongen van Fantine, die heeft jou wijsgemaakt dat. Juist, die Fantine toch. Maar uh, is het niet waar dan? Nou, nee, bepaald niet, lieve kent. Die jongen van Fantine, die heeft jou het hoofd op hol gebracht, hoor. Beste kind, denk nu eens even goed na. Heb jij ooit gehoord dat in ons goede Nederland de burgemeester van een gemeente tevens de hoofdman was van een roversbende? Nee, dat nou eigenlijk niet, nee. Wel aan dan... Ik zal je eens iets vertellen. Kijk, die Fantine is een listige knaap en een stroper en hij is een beetje boos op ons, op de veldwachter en op de burgemeester, omdat wij hem het leven lastig maken bij zijn stropen en daarom vertelt hij dwaze verhalen. Dus u bent alleen maar de burgemeester en geen rover? Amalia, dat kan ik je verzekeren. Ik ben geen rover. Maar, eh, uh, wat zit er in die zak dan? In die zak zitten zilveren rijders, zilveren munten uit de zestiende eeuw, en nu zullen we dit hele geval toch maar vergeten, hè? Je hoeft echt niet bang te zijn, wij zijn geen rovers, hoor. Maar die, eh, uh, dat zilver dan? Dat is een schat die wij met heel veel moeite eindelijk in de ruïne hebben gevonden. En, ja, ga jij nu eens een lekkere kop koffie voor ons maken. Dan mag je bij ons komen zitten met je poetsmateriaal, en dan mag je helpen deze oude munten op te poetsen. Of, eh, als je liever naar bed wilt, dat mag natuurlijk ook. Amalia was helemaal opgekikkerd. O, oh, o, oh nee, burgemeester, nee, ik, ik ben veel te nieuwsgierig in... Uh, Wilt u dan niet boos op me zijn, dat ik me zo heb laten bepraten door die knul van Vertine? Nee, hoor, nee, ik ben niet boos op je, Amadia. Ga nu maar aan de slag met je koffie. Kom, vrienden, nu naar binnen met de zak. Wij zullen de inhoud op de tafel omdraaien en dan tellen. Ja, hoe zullen we dat tellen, burgemeester? vroeg Hannes. Wel, ik zou denken, hoopjes van tien... En eventueel maken we dan later van vijf hoopjes van tien weer een pakje, dan krijgen we dus pakjes met vijftig munten. — Dat is best, burgemeester, dan begin ik dus maar, hè, zei de veldwachter. — Het is een mooie berg, zei Brilstra tevreden. — Een rijk gezicht, ja, vond de veldwachter. Stil zaten ze te tellen, en toen bracht Amalia de koffie. — Zo, hier is de koffie, en... Uh, doen jullie mij nou een plezier en praten verder niet over, hè? Ik bedoel, ik schaam me zo dat ik er zo ingelopen ben, bij die tienen. De burgemeester lachte vriendelijk. Niemand zal iets zeggen, Amalia. Deze dwaze zaak is geheel vergeten. Nou, wat mij betreft is het gebeurd. Ik geloof dat ik klaar ben met te tellen, zei de veldwachter. Ik heb hier negen hoopjes van tien en dan is deze nog over. Uh, bij mij zijn het tien hoopjes van tien en deze nog, zei Prilstra. Tien hoopjes van tien en dit is over, zei Hannes. De burgemeester keek de tafel rond. Uh, ja, ik ben ook klaar. Dan gaan we nu optellen. Eens even kijken: uh, 100, 220, 290, 340, 400 en dan deze nog. Ja, dan zijn het er dus vierhonderd en vier. Zo, Prilstra, Veldwachter, Hannes, jullie allemaal een zilveren rijder als aandenken en Amalia, hier heb jij er ook een. Nu zijn er precies vierhonderd over en die gaan in mijn brandkast. Morgen zullen we laten onderzoeken wat ze waard zijn, dan kunnen we ook het vindersloon bepalen... En dan zullen we eens zien of van dit geld een fabriek gebouwd kan worden van bromvliegen voor onze wakkere brilstra. Wat valt er verder nog te zeggen? Iedereen heeft het in de kranten kunnen lezen, hoe die munten per stuk een waarde hadden van meer dan driehonderd gulden. Hoe er dus flink wat meer dan honderdduizend gulden overbleef na aftrek van het vindersloon. We hebben het in de kranten kunnen lezen... Hoe de gemeenteraad van ondermaten besloot om met dit geld dat eigendom was geworden van de gemeente een fabriek te stichten voor de bouw van bromvliegen. De burgemeester is enthousiast en de nieuwe directeur van de fabriek, de heer Brilstra, neemt met zijn zoon Hannes Brilstra elke dag proeven om de bromvlieg steeds meer te verbeteren en te vervolmaken. De veldwachter, die toch een dagje ouder begint te worden, zal binnenkort de dienst gaan verlaten. Dan komt er een jonge veldwachter in Ondermate, en de ouwe zal hoofdportier worden van de bromvliegenfabriek. En, tja, wie ervoor voelt om een bromvlieg te kopen, die moet maar eens naar Ondermate schrijven, of de fabriek al klaar is, of die spoedig geopend zal worden, en wanneer de bromvliegen overal te koop zullen zijn. En tot slot mogen we zeker niet verzuimen om de woorden weer te geven die Brilstra sprak toen de gemeenteraad het plan van de burgemeester had goedgekeurd. Hij zei toen, Ach ja, mensen, ik kan het zo precies niet zeggen wat ik op de lever heb, maar heh, mijn hart is er vol van. Eindelijk heb ik dan toch een uitvinding gedaan die nut heeft en die echt werkt. Dat heb ik ook te danken aan mijn zoon Hannes, die me altijd zo trouw heeft geholpen. En dan heb ik u nog iets te zeggen wat u allemaal plezier zal doen. Dat gaat over onze veldwachter. De veldwachter, die zal binnenkort de politiedienst verlaten, omdat hij met pensioen zal gaan, maar hij zal niet thuis stilletjes achter de geraniums gaan zitten. Hij heeft me beloofd dat hij me zal komen helpen in de fabriek. Mensen, ik weet niet wat ik verder zeggen moet. Ik ben trots, zo trots. Ik zal hard werken, heel hard, om de fabriek groot te maken, en, en ik denk dat we daar allemaal nut van kunnen hebben, en ja... Bridelstra kon niet verder spreken, en ook de burgemeester pinkte een traantje weg.